Iran heeft met onder meer een militaire parade en veel vlagvertoon de 44ste verjaardag van de Islamitische revolutie gevierd. Tegen de achtergrond van de aanhoudende protesten tegen het regime. President Raisi hield op het Azidi-plein in Teheran een toespraak. Hij noemde de protesten een door het buitenland gesteunde opstanden. En ze hebben volgens hem ook geen zin. Hackers wisten de uitzending van de toespraak via de staatstelevisie voor 20 seconden te onderbreken, veel vaak jongeren. ...jonge Iraniërs willen een einde van het streng religieuze regime. De Belgische Europarlementariër Mark Tarabella wordt verdacht van witwassen, corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Gisteren werd hij al opgepakt voor verhoor in het onderzoek naar het omkoopschandaal in het Europees Parlement. Vandaag is hij officieel aangehouden en donderdag moet hij voor de rechter verschijnen. Het schandaal draait om de vermoedelijke omkoping van Europarlementariërs door Qatar en Marokko. Tarabella was lid van de sociaal-democratische fractie van het Europees Parlement. Duitse en Oostenrijkse reddingswerkers zijn opgehouden met het zoeken naar overlevenden in Turkije. Dat hebben ze besloten vanwege onrust onder de plaatselijke bevolking. Er is toenemende onderlinge agressie, en er zou zelfs zijn geschoten. Het Oostenrijkse leger laat in een verklaring weten dat het verwachte succes van een levensredding niet in redelijke verhouding staat tot het veiligheidsrisico. Duitse reddingswerkers zeggen dat ze alleen nog uitrukken als er duidelijke aanwijzingen zijn dat iemand kan worden gered. De politie heeft vanochtend met meerdere auto's en een helikopter... achter een verdachte van een mogelijke schietpartij in Arnhem aangezeten. Ruim 80 kilometer verderop op de ringweg van Eindhoven werd hij gearresteerd. Het is niet helemaal duidelijk wat er in Arnhem gebeurde. Er zou mogelijk zijn geschoten. En het weer, het is op de meeste plekken droog. Vanavond en vannacht meer bewolking en vooral in het noorden kans op nevel of mist. De temperatuur daalt naar een graad of vier. Morgen begint de dagreis, later ook wat ruimte voor de zon en het wordt 9 of 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar staat Fiede voorknopend, kooi neer, 3 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort.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 Het is even na vier uur. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Ja, Benno en ik zijn er nog één uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van Toto en Africa waar we mee begonnen. De plaat uit volgens mij 1983 alweer, Benno. Zo, ja. Maar ja, ik zit een beetje in die oude meuk vanwege die draaitafel die ik heb aangesloten. Ja, natuurlijk. Ja, jij, jij bent dus, helemaal uh, gaan ja, in de tijd. Ja, hoopkraak. Nou ja, hoe meer het... raak, hoe beter. Is dat zo? Okay. Ja, dan uh, weet je echt dat je een plaat raakt. Ja, ja dat is waar. Ja. Yes. Nou, ja, nou, we... nou, we het er toch over hebben. Hè? Ja, ja, precies. Het is uh, maandag 13 februari. Is het World Radio Dag, World Radio Day. Ingesteld door UNESCO, de Verenigde Naties. Um, en het begon allemaal op 13 februari 1946. Uh, toen begon de radio van de Verenigde Naties. Met het uitzenden vanuit het hoofdkwartier in New York. En op deze dag wordt er wereldwijd evenementen georganiseerd... door omroepen en radioverenigingen... om het belang van vrije en onafhankelijke radio te benadrukken. Vrijheid van meningsuiting en vrije toegang tot informatie... staan op Wereld Radio Dag Centraal. Nou, wat eigenlijk... een mooie dag. En dan uh, net uh, ja. uh, dat ik dan net jarig ben ja, ook. He? Het is niet ongelooflijk ja, ja, ja. Dat, dat hoort te, gewoon zo ja, te zijn. Inderdaad. Nou, wat gaan we verder nog doen? We gaan natuurlijk zo nog even met Jan van der Leden bellen. Hoe de... Uh, wedstrijd tussen met de Koninklijke HFC uh, verlopt. Uh, we gaan bellen. Toch met... echt uit Haarlem, hey, nee, trouwens. Ja, ja, echt uit Haarlem. Uh, Randall Lawson met het laatste autosportnieuws. Uh, we hebben het, het, het stroomt weer binnen, het laatste autosportnieuws. Um, dan hebben we de inhaakdagen. Daar ben ik al een beetje mee begonnen. Maar uh, er is nog veel meer inhaakdagen. Het is weer een drukke week. Gaan we tegemoet. Vlacht ik moet altijd uit. aan een breiwerk denken. Ja, Je zegt ja, ja. inhaakdagen. Ja, ja, nou ja, goed. Maar het heet inhaakdagen. Oké, oké. Geen thema-dagen meer, maar nee, inhaakdagen. inhaakdagen. We gaan inhaken op de dagen. Ja, precies. Zeg maar. Ja, zo moet je het zien. Precies. Helemaal oh. goed. Nou ja, Wereld Radio Dag maandag. Dat gaan we even vieren met uh, twee platen oh. achter elkaar. En als eerste gaan we draaien. De single van uh, Tom Robinson En die heet uh, heel toepasselijk listen to the radio. Leave the bureau in the snow. Catch a tram to Uncle Poe. Early evening ring around the room. Slipping by the concierge. By the bikes and up the stairs. Snap the latch and creep into the room. Yeah Komende maandag 13 februari is het Wereldradiodag. En uh, afgelopen week uh, waren wij ook jarig als uh, radioomroep uh, trouwens. 33 jaar geworden op 9 februari. Dus het uh, komt allemaal lekker uh, bij elkaar zo. Vandaar dat we even een uh, plaatje draaiden over de radio. Tom Robinson en uh, Listen to the Radio. Nog eentje en dan gaan we naar uh, Duitsersveld toe. Naar Jan van der Leden. het slot van de wedstrijd uh, van vandaag tegen HFC. Dat hoor je na Duits van Queen. I'm naam voor een uh, radiostation, uh, Benno. Uh, radio Blabla. Bla. <lacht> is toch leuk? Uh, een be ja, is... beetje babbelen of zo, uh, nee. op zijn tijd. Ja. Maar wij draaien ook muziek. Vandaar dat wij CFM uh, zijn. Al 33 jaar uh, hier in Zandvoort. Uh. Ja, en Jan, hoe gaat het zo aan het slot uh, van, uh, van de wedstrijd? Staan we nog voor? Uh, luister, op. Ja? Uh, ik hing net op. Ik zei dat AFC met een Offensief bezig was. Ja. Nou, die konden niet gevaarlijk worden. Nee. En op een gegeven moment zien we een schitterende aanval van ons over vele, vele schijven. Ik denk dat er tien man aan de bal is geweest. En Kastje komt voor het doel en die hakte erin. Zo. Wauw, geweldig. Ja, en tien minuten later was het een afslagen aanval. ...en schitterende paas van Jeffrey Samsing op uh, Nijts Berg. En die. die maar tegelijk, met een schitterend schot, 4-0 Jeetje, Het is ongelooflijk. Ja. ja, dit is echt uh, ongekend. Ja. Jeetje. Nee, het is zo, uh, zo geweest. Ja, geweldig. gevaarlijk geweest. Nee, ja, en uh, niet uh, tegen de eerste, de beste speler vandaag, dus... Uh... Nee, absoluut niet. Het is toch de nummer 4 van de competitie. Het is uh, ik zei al, van, uh, ze worden constant aangevuld door spelers uit het, uh, het zondagteam. Ja. Dus echt zwakker worden ze er niet op. Nee, maar uh, vandaag hebben ze het wel lekker moeilijk. Ja, en dat is... Ja, wij spelen gewoon goed. Ja, heerlijk. Budwater was uh, vandaag perfect. Die is wel inmiddels gewisseld. de uh, Christine is net gewisseld. Nou. Klein Post is erin gekomen. Uh, Wie is die andere nou die erin gekomen was? Uh, Sophia de Abelkant. Dus we zijn, we zijn er niet slechter op geworden en we spelen nog gewoon goed. Ja, nou ja, en dat met een team wat, ja, je zei het aan het begin al helemaal niet compleet was. Dat nee, zou prestatie je je neerzetten. Achterin is het toch een aantal mensen. Ja. Maar Jeffrey in het midden en Rico, die hebben het goed opgepakt hoor. Mooi, mooi, mooi. Nou, het is niet gevaarlijk geweest. Nou, mooie berichten ja. Jan. Dus... Ja. Dat is zeker zo. Ja, en uh, we, ja. Hebben, hoe lang hebben we nog te spelen? Of is, zit het erop? Uh, voor mij zit het erop. Hij staat op 40, maar dat klopt niet helemaal volgens mij. Nee. Hij staat een Niet echt. <laughs> nee. Nou ja, in ja. ieder geval een mooie prestatie vandaag. 4-0 tegen Koninklijk HRC. Geweldig. Ja, absoluut, dat is absoluut een mooie uitslag. Zeker. Nou, dank je wel weer uh, voor je bijdrage, Jan. Wij hebben er ook ja. van genoten. Ik ga het even, dat, uh, even vieren, hè. Dat mag best uh, met zo'n uh, eindstand. Ja, nou, doen we. Zeker. 11 ja, maart, nee, De volgende wedstrijd, hè. Oh ja. We hebben, we hebben even pauze. 11 maart pas weer. Ja. Jeetje. Jeetje. Jeetje. En uh, is, dat, is dat altijd zo'n lange pauze? Of is daar een uh, andere reden voor? Ik heb, ik heb er net al navragen naar gedaan, maar niemand kon het daarover verklaren. We hebben wel... Uh, begin van seizoen hebben we het ook gehad, dat we gewoon één wedstrijd rust had. Omdat we gewoon even een aantal uh, clubs in deze competitie spelen. En we hebben natuurlijk de voorjaarsvakantie, dus ik denk dat dat er zomaar is. Nou ja, de vind ik jou uh, een hele fijne vakantie, wou ik zeggen. <laughs> ja, maar nou, ik, ik ga van de week naar Spanje, dus... Uh, oh, kijk, nou, dat ja. bedoel ik... Helemaal goed, geniet genie daar uh, Jan En uh, we spreken elkaar 11 maart weer Oké okay. Oké, okay, tot dan, dankjewel, hoi Dit zijn mijn laatste woorden Dat zijn mijn dernier mot Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus Zo staan me mijn hands bij de deur Het zal weer briezen Oui, mon koor Ik ben mezelf niet meer Om dit ressembler voor te Stem in mijn hoofd, ga het maar door Ik hoor je naam al kom Ik hoor al kom Ik al Wat ik ook doe Het is nooit genoeg Nu dus zijn wij klaar Excusez, doe Als je moet gaan Ga dan meteen Dan dans ik wel. La da la da la da la da la la la la la la la tout le monde cette musique n'est sachte lève-nous ma danse un taux de son mon bon décarontero et toi après m'avoir dansé tu voulais retourner Tu voulais le quoi c'était ton choix mais ce que tu as oublié c'est mes mains ont frappado et coiena encore corpo et encore pas tes Are we ready? Is that what you're doing? If you have go, go to the game I'll dance La-da-da-da-da-da-da Deze it. Doet het uh, nog steeds uh, enorm goed. Gewoon een leuk plaatje, Zeker wel. Twee talen door elkaar heen gemixt door uh, Cloud en uh, Ladada. CFM Race Radio, Pit Report. Report. Ladada, we gaan naar uh, Rendell Lawson toe, uh, daar in uh, Beverwijk. We zeggen een hele goede middag, uh, Rendel. Goedemiddag, ik dacht even dat het voor mij was, maar. Nou ja, dus... daar lijkt het ook heel veel op. Hij lijkt het wel heel erg veel op, hè? Ja, zeker. Dat <laughs> ja. kan, kan zijn broer zijn, denk ik. Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> nou, uh, goed je weer te spreken vandaag, uh, Rendel. Ja, goedemiddag. Ja, en uh, volgens mij had, uh, had je daar in Beverwijk een belangrijk uh, bezoek uh, van de week. Nou, vandaag? Of oh, vandaag zelfs? Ja, vandaag was Geert Wilders aan de overkant bij je. Geert Wilders aan de overkant bij mij? Ja, in de bazaar was hij. Heeft hij het overleefd? Ja. Ja, nou ja, dat zei ik ook al. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. dat nou, nou, ja, hebben we gemist. Dat vertelt de verhaal niet, hè? Of hij het overleefd heeft, Benno. Ja, uh, hij heeft Benno, het, wel hij heeft het al overleefd. Oh, wel. Maar, ja, dat kon niet anders. Want er was heel veel politie was er op de been. Uh, en, uh, uh, dus, wat, wat een watje dat het niet alleen is. Ja. Hij was even campagne aan het voeren. Een beetje een merkwaardige uh, plek... Voor, uh, voor deze meneer uh, Wilders in, uh, in de bazaar, Maar goed... Uh, Um, hij was er in ieder geval. Jij hebt er niks van meegekregen. Dus uh, helemaal niet. Nee, helemaal nee, niet. Helemaal niet. Nee. Dan gaan we gauw door naar ik de... Ook de ook geen, ik heb ook geen ambulances gehoord. Dus het zal oh. wel goed gegaan zijn, ja, denk ik. Dat, dat denk ik ook wel. Eh? Rendel, waar ik het met je over uh, wilde hebben... Het, is, het gaat over het uh, MP Motorsport team... Um, ja. Die hebben van de week, begin van de week gefilmd met een formulewagen. Daar hebben we uitgebreid over geappt en zo. Ja. En ze nou, dus waren daar een commercial, hebben ze opgenomen. Uh, maar ik wil je eigenlijk over dat team met je hebben. Dat is uh, Want dat is, uh, ja, je zou denken, een team die uh, net als uh, Frits van Amersfoort... die zat vroeger alleen in een Formule 3. Ja. Maar ja. MP Motorsport, die zit in een Formule 4, Formule 3, Formule 2... en uh, ga zo maar door. Uh, wat, wat, wat is dat voor een bedrijf? Nou, jongens, die begrijpen. Dat hebben we opgehouden. Ja. gewoon een bedrijf wat gewoon in allerlei takken van de onderbouw van de Formule 1 bezig zijn. Formule 2, al, Formule 4, Formule 3, Formule 2. Daar met jonge talenten proberen door te stromen. En eigenlijk helemaal niet zo onverdienstelijk doen. Jongens zijn gewoon lekker bezig. Hebben redelijke successen allemaal. En hebben gewoon hun spulletjes gewoon heel goed voor elkaar. Dus okay. uh, ja, ik, ik heb wel zoiets van... Uh, wel een paar jongens waarvan ik zeg van... Nou, die, uh, die zullen in de autosport... Ze zullen nooit de Formule 1 gaan doen. Ik denk dat het ook niet hun uh, droom is om ooit... Een eigen Formule 1 team te doen. Maar uh, die onderbouwen hebben ze toch wel een paar mensen... Die ze gewoon behoorlijk... eh, uh, heet ik moet zeggen? Behoorlijk... Uh, uh, naar boven proberen te krijgen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, is, ja vanavond, is, vanavond, is dit nou trouwens het uh, team van, uh, van Dorsman of... Uh? Ja, ik heb geen idee wat ze. Ze zijn volgens mij nog met een aantal teams, zijn ze nu de teams aan het vormen. Uh, in Formule 2, Formule 3, Formule 4. Uh, er gaat wel een jonge jongen nu een Nederlander. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik, ik moet er nog in duiken. Ik, ik weet nog niet helemaal wat hij helemaal gedaan heeft. En, um, Maar ja, gewoon. Ja, ik, ik, ik, ik zet straks even te kijken hoor, op hun uh, site, maar uh, de meeste rijders moeten allemaal nog een contactje tekenen, wat ik vrij laat vind, want uh, volgens mij ja. begint er zo de op binnenkort. Ja, ja precies. Dus, uh, uh, maar gewoon, ja, mooie auto's uh, ja. En, en gewoon een hele, een hele goede techno, technische crew, technische jongens die het gewoon goed voor elkaar hebben. Uh, wat, wat is Formule uh, 4? Is dat, uh, was dat uh, eigenlijk de Formule fortjes zoals we dat vroeger ja, kenden? Ja, is wel, wel iets meer. Ik denk dat je meer richting de oude Formule Renault moet kijken. Het is wel een, een behoorlijke, uh, behoorlijke auto, moet ik zeggen. Ja. Uh, die gewoon eigenlijk wel... Uh, Welke klasse hoger is in techniek in het heel gebeuren? Het is wel zo dat zij uh, verschillende uh, uh, Formule 4 hebben, ze verschillende regionale kampioenschappen. Uh, je hebt een Spanish, je hebt een Duits. Uh, je hebt een uh, soort regional Europees, als u bij elkaar komt. Het is een beetje uh, wat, hoger, wat hoger ingezet. Dan wat je zegt, inderdaad, de oude Formule 4 van vroeger. Uh, alleen het is wel veel duurder Formule 4 want ook zo'n seizoentje Formule 4 kost echt serieus wel zeentjes. Ja. Uh, dus het ligt wel veel hoger als de instapklasse. Wat je vroeger met de Formule Ford... Je moet eigenlijk zo zien ...die doorstromen. wat je vroeger had uit karting. Formule Ford en door. is eigenlijk een beetje onderbroken. omdat de Formule Ford eigenlijk op een gegeven moment geen levensvatbaarheid meer had. Waarom dat gekomen is, ik heb geen idee. Want het was een waanzinnige klasse vroeger. Ja. Eh, waar je gewoon redelijk betaalbaar. heel mooi kon autoracen. En eigenlijk is het, het laatste jaar. Is daar de Formule 4 voor teruggekomen... Maar dat is niet de instapklasse. die denkt: joh papa, geven voor 50.000 in rijden. Daar ga je het niet meer redden. Nee, nee, nee. nee. Daar ga je het absoluut niet meer redden. Ja. Uh, uh, ...maar het is wel de Formule 4... Uh, da ...daar ze noemen het wel een beetje de class where talents are born... ...dus waar het, uh, talenten gaan komen... ...omdat het wel uh, allemaal gelijkwaardig auto's zijn... ...en uh, eigenlijk niet zo'n heel strak technisch reglement er zit... ...dus je kan niet, ook niet zoveel gerotzooid worden... Okay. ...als het vroeger werd in de autosport... ...dus het komt, uiteindelijk komt het wel op de afstelling... Uh, de vleugelafstelling, de, de ophangetjes en dat soort dingen komt er terecht. En het rijdenstalent wil je daar lekker voor in kunnen rijden. Ja, ja, ja. ja. ja. En die uh, Formule 2, hè. Dat is, uh, um, nou ja, het MP Motorsport die komt uh, even kijken. Uh, wanneer was het? Uh, Oder in eind januari kwamen ze nog met een persbericht dat Jehan... Jehan Darufala, dat, Darufala, ja. Ja, ja, die, ja. Uh, die tekent uh, bij MP Motorsport voor een nieuwe aanval op het via uh, formule 2 kampioenschap. Dus die gaat daar rijden. En uh, jongen uit, uh, even kijken, waar komt hij ook alweer vandaan? O, volgens mij? Mumbai, Mumbai of zoiets. Oh, oh Mumbai, oh, uh, Mumbai. Oh, ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Die komt daar vandaan, ja. En uh, dus dat uh, MP Motorsport, dat uh, opereert uh, buitengewoon internationaal... Uh. Ja, maar die zitten sowieso met heel veel internationale rijders ook al bezig geweest. Ze kijken niet alleen naar het Nederlandse talent. En uh, die kijken voornamelijk internationaal met een aantal rijders in al die klasses. Ja. Uh, kijk, het is uiteindelijk, wil ze dat kunnen draaien, hebben ze de centjes van die rijders nodig. En ja. die moeten uiteindelijk het heel feestje gaan betalen. Hè. Dus, uh, uh, en die moeten hun sponsors meekrijgen om daar te gaan. En MP Motorsport heeft inmiddels wel bewezen, die zijn er eigenlijk over ingedoken, hebben wel bewezen dat zij het aan kunnen om gewoon de auto's zo te prepareren dat ze vooraan kunnen meerijden. Ja, ja, mee kunnen ja. strijden. Ja, uh, ook die uh, de talenten en die papa's en die mama's en die sponsors, die kijken toch, hey, dat, dat, uh, daar moet je zitten, daar gaan de centjes heen. En hiermee kan je kampioen worden. Nou, dat is wel de bedoeling. Ja. Dus zeker, hè, ze waren afgelopen, of vorige week vrijdag waren ze dan uh, ook op het circuit en afgelopen maandag. En uh, ja, toen had ik het al vorige week uh, tegen je gezegd, uh, Rendel Het was inderdaad de Formule 2 dan uh, wat we ja. hoorden. Ja. En uh, Robert, Robert Doornbos, uh, die zat erin. Want dat was uh, voor een uh, promo film. Ja, ik, ik denk niet dat Robert Doornbos terug gaat... of voor moeder er twee in. Ik denk dat, uh, <laughs> dat het echt de jonge talent is. En hij is toch een uh, uh, uh, uh, opa, zullen we zeggen. Voordat voor ze nou de auto wedstrijden gebeuren. Uh, nee, maar ik, ik, ik, ik heb even de foto's... Hier stuurde dat foto's, ik heb het even bekeken, Maar ik dacht ik wel zoiets nou. Een beetje een uh, rare tekening op die auto... dat zou wel een van de promo gebeuren zijn. Ja, ja, ja dat was, het ook, was het ook, was ook. Dus, ja, uh, dus nou ja, 8 februari 2021 trouwens. René, was je uh, ook al op het circuit uh, actief? Uh, Robert Dornbos. Want toen was hij met de snowboardster Melissa ja. Peperkamp over het ski ja, aan het... Ja, hey, en dan heb ik, zou ik je verzekeren: dan heb ik gewoon meer waardering voor die snowboardster als Robert. Want je bent ook net te gek als je achter zo'n auto gaat hangen, Ja, <laughs> was een geweldige actie. Ook weer een mooie, mooie actie van Red Bull. Want ja, waar doet Robert dat nou voor? Uit eigen titel of uh, zit hij aan het team vast of uh, hoe werkt dat? Nou, ik denk dat hij gewoon ingehuurd wordt. En uh, die heeft ook uh, natuurlijk wel zoveel kennis in die hele auto. Motorsport. En dan zei ze, nou laten we... Rob... Kijk, Robert heeft natuurlijk ook nog steeds een prachtige naam. En hij zit constant op tv en dat soort dingen. En uh, gewoon, uh, ik denk gewoon voor promotie gebeuren... moet je het wel een beetje zien als de culte... Wat, uh, wat ze ook met Red Bull bezig zijn. En die, kunnen, die zijn eeuwig uh, tot hun tachtigste... kunnen ze gewoon promotie uh, dingen doen. Dus dat gaat allemaal goed. Ja, voorzien. en uh, Dus uh, daar zijn ze helemaal goed voor. Robert het is natuurlijk een goede verschijning. Dus uh, uh, die zou ik ook, die zou ik ook uh, aannemen... als ik uh, zoiets moest doen als sponsor of iets anders. Uh, dat zijn het de goede jongens. Zeker, nou, het formule 1 seizoen gaat bijna beginnen, Rendel. En uh, twee Nederlanders, hè, met Nick Vries er ook bij. Ja, hij heeft vanavond een presentatie, hè. Ja, de presentatie, ja, ja, ja, En uh, hij heeft een nieuwe sponsor, hè, een eigen Northwave Intelligence Security Operations. Ja, nou, ja, hele nou. Mond vol. Hele mond vol. Geen idee wat ze doen, maar. maar ja, ze zorgen je... voor uh, dat uh, de cyber security uh, op orde is. Ah, nou, daar kunnen ze, die verdienen genoeg geld, kunnen ze ook heel veel schuiven naar. Dan gaat het helemaal goed komen. Dat, zeker, euh, zeker. <laughs> ja, toch? Zeker. Nou ja, vanavond uh, de presentatie dus van het uh, ja. team Alvertoudering. Uh, ja, kijk hoe dat eruit gaat zien. Je, ik hoop het een betere presentatie is van Red Bull, dat was flauwekul. Uh, ik, weet je, het, ik, ik zou eerlijk zeggen, het maakt mij ook helemaal niet uit hoe, hoe zo'n auto uiteindelijk qua schema, als hij maar hard gaat. Ja. Als je maar uitgaat. we wat, wat trouwens, wel gisteren was uh, de Red Bull. Uh, zijn eerste meters op Silverstone. En er waren de eerste spionagefoto's. En toen was iedereen een beetje geschrokken Want hij lijkt heel erg op de musea's van vorig jaar. Oh, oh, oh. oh. Dus, uh, oh. Nou, dat beloft niet van, van goed ze dan. Uh. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn met Red Bull. Maar we moeten wel even afwachten natuurlijk. Ja, ja, ja, heel apart. Ja, maar de reizen de op Silverstone. En dan doen ze dat uh, als. Uh, dat noemen ze dan een filmdag. Ja, Dan mogen ze maximaal goed, ja. 100 kilometer rijden, allebei hè? Ja, Dat ja, zijn wel heel snel filmpjes hoor, kan je vertellen. Dus, <lacht> ja. uh, ik denk dat ze best wel van alles even uitgeprobeerd hebben. Maar de eerste foto's die ik voorbij zag komen... En dat waren een beetje wazige foto's, moet ik maar zeggen. Maar dat werd wel gelijk bij, hij lijkt wel heel erg op de Mercedes van uh, 2022. Maar ik ze gelijk zoiets heb van... Jongens, ik weet niet, maar die deed het niet. <lacht> dus uh, heel erg afwachten. Ik denk dat er heel snel hele uh, knappe koppen zitten. Maar dat was wel een van de dingen wat gelijk iedereen opviel. Ja. Dus... Nou, in ieder geval... Ik vraag je daar toch niet zo dom bij mezijden, dus we weten het niet. Ja, ja, ja. Nog over films gesproken en autosport. Uh, Rinus van Kalmthout, uh, die uh, postte vandaag een uh, bericht over dat uh, zijn documentaire VG te zien is ja? op Amazon Prime Video. Uh, binnen de Benelux, uh, dus die uh, kan bekeken worden. Is hij online? Is ja, hij is al online. Ja, oh, hij is ja. online, ja, oké. Okay. Ja, dus, nou, uh, uh, vanavond wat te doen. De, <laughs> precies. De, dus uh, dan kan je Rines uh, volgen waarschijnlijk. Uh, zoiets ja. als uh, wat uh, Netflix ook heeft met, uh, met de Formule 1. Uh, nou, uh, uh, spannend. Uh, Rines uh, ja. Ik weet niet of jullie gezien hebben trouwens wat voor auto die gaat rijden in die gouden kleur. Fantastisch, toch? Om, uh, ja, ja. Kijk, goud met wit. Prachtig. Ja, ja, prachtig. Ja, prachtig. ja. Kijk, dat moet ik wel zeggen jongens. Even de uh, Amerika-idee uh, van Formule 1 en uh, IndyCar... Indycars is klapje, klapje, toch wel een klapje minder als de Formule 1... qua techniek, toestand en dat soort dingen. Ja. Maar qua liveries, daar kunnen ze in de Formule 1 heel erg veel van leren, hoor. Maar, uh, als je ziet hoe vaak in mooie, bonte uitmonsteringen die IndyCars rondrijden... dan is het maar een slappe hap in die hele Formule 1, hoor. Ja. Maar, uh, al die designteams in de Formule 1 die hebben heel veel vakantie... want die, die doen niet zo heel veel. Maar in de IndyCar, als je ziet hoe die auto ziet, dan heb ik altijd zoiets van, ah, die Amerikanen die weten wat show is... maar die weten ook wat een livery is op de ja. deze auto. Ja, dus ja, misschien moeten ze... denken inschakelen. Die zijn ook goed in servies maken en dergelijke. Mooie bonte kleuren. Je bent ja. ook wel weer lekker bezig. <laughs> helemaal, ja, maar uh, Rennel, Rick Winkelman is het helemaal met je eens. Want die uh, schreef op uh, social media dat er de Nescair Clash, uh, de showrace in Los Angeles... Ja. was afgelopen weekend een groot succes. En volgende week begint natuurlijk het echte werk. Zondag 19 ja. februari om half negen de Daytona 500. Dus ja... ja uh, ja, en dat is een hele zware, een hele mooie. Ja. Dat, zijn wel, dat zijn wel van die wedstrijden, die ik denk als coureur wil je die eigenlijk wel op je hebben bestaan. Alleen dat om daar binnen te komen, dat zijn natuurlijk wel echt diehards en toestanden. Zou je zelf, ja. zelf willen rijden? Het is dus 500 mijlen, denk ik. Hè? Ja, op zijn de op, op, op, Ja. Mm. Ik heb gezien hoe hard dat gaat. Mm. Nee, <laughs> ik, ik, ik, ik hou mijn onderbroek uh, graag schoon. Dus even... <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, daar, daar moet je mee opgegroeid zijn vanaf... Uh, jome, ja, toch jome, wel. Tot te, ja, wel, jawel, wel. Je hebt natuurlijk in de Formule 1, of je hebt vroeger wel gezien de Indica, oude Rotters als een mensel, ja. Die Palden die gingen de Indica in en die wonnen gelijk daar kampioenschappen en wedstrijden. Ja. Dus uh, dat zegt mij dan wel weer gelijk hoe hoog het niveau is. Maar en, het is natuurlijk eigenlijk best wel heel apart in zo'n groot land wat een heel grote autosportgeschiedenis heeft. Dat er eigenlijk op het ogenblik eigenlijk geen echte jongens die de Formule 1 uh, halen uh, hebben. Nee, en, ja. die, en die er wel komen, ja jongens, uh, sorry maar... Uh, dat dus volgens mij, ik, ik moet heel goed gaan nadenken maar het volgens mij is het heel lang geleden dat er echt een, een Indy uh, car uh, rijden echt uh, hoog uh, in de regionen van de Formule 1 zat. Ja, ja, nog Een precies. tijdje ja, terug Want ja, Toen ja, had ja. ik ook nog haar op mijn kop. Zeggen. Ja, het is eerder andersom, hè. Ja, wat je zegt. Ja, ja. ja, ja. ja. Dus, uh, nee, ja, ja, weet je, maar uh, het is een heel andere wereld en, uh, en een heel ander traject ook om daar, uh, je hebt ze vier 4K gezien, dat heeft best wel een tijdje geduurd. Zeker, ja. En uh, dat werd, werd gezien als het hele grote talent uh, en en eigenlijk afgelopen jaar was het natuurlijk gewoon eigenlijk gewoon een klote jaar voor hem. Hoe simpel, ja, klaar. Ja, en kunnen we ja. ook kort over zijn. Ja. Maar ja, het mooiste is, mooi, hij kan daar nog twintig jaar door als je wil. Dus dat is wel weer lekker, lekker natuurlijk. Ja, precies, precies. Dus, uh, Oké, okay, nou, weer in ons is on. een goede rijder. Een leuke gozer. Ja. Procent, uh, goed bezig. Ja. En uh, laat ik hopen dat hij een mooi seizoen krijgt. Laten we dat hopen. Vind ik een mooie afsluiting voor vandaag. Uh, ik wens je een heel fijn weekend. En tot volgende week maar weer. Absoluut weer. Dankjewel, okay. Rendel. Oké. Okay. Tot volgende week. Dat was uh, Rendel Larsen daar uh, in... Uh, Bevenwijk -like met het uh, laatste nieuws uh, uit de Pitstraat. Hup, gaat hij weer, uh, hoor je dat? En uh, weer uh, een hele andere plaats. Hij krijgt het weer hoor, dit... Uh, <laughs> nou ja, we, we, weet je wat? Kijken wat hij uh, gaat doen. Uh. Dat was is, en juist een van mijn favorieten. Ja, nou ja, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer. Maar goed, ik hoop dat deze het wel gaat doen. de Snipper Hits. In uh, 10 seconden hoor je deze I Like Chopin. Het is uh, tijd voor het uh, dier. We zijn er een beetje te laat mee, maar uh, uiteraard wel even aandacht voor het uh, dier van de week, uh, Benno. Ja, en uh, we gaan even nou, vorige week toen had ik het uh, zijdelings over juli. En dat is een kruising van een Siberische husky. Een dame met uh, een, ja, een ingewikkelde dame die last heeft van een hardnekkige darmparasiet. En, um, ik denk nou dat wordt helemaal niks met dat leuke hondje. Maar die is toch gereserveerd in het uh, dierenhuis Kennemeland. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. In ieder geval voor de hond. Uh, want het is wel een hele leuke hond om te zien. En denk ook wel een heel aardig beest. Uh, maar vandaag hebben we Boeddha. Uh, en het is een, uh, een Bully XL. Zo die ja, dat, was, <laughs> dat dacht ik al. Ja, ja, ja. Daar past die naam wel bij. Ja, en, uh, het is een, een hond van zeven jaar oud. en uh, Er was te weinig tijd voor uh, uh, Boeddha. Daarom is hij in het asiel terechtgekomen. Het is een vriendelijke hond naar mensen. Lomp en lekker onbehouden. Dat weet je wel. Gek op mensen. Aandacht en kinderen in huis zijn uh, geen probleem. Ze moeten wel tegen een stootje kunnen... want hij gaat door roeien en ruiten. Nou, dat verzin ik zelf, hoor. Uh, dus, maar de ouders moeten het wel goed begeleiden. Wat uh, ook goed begeleid moet worden... is dat Boeddha uh, geen dierenvriend is. Dat is wel merkwaardig voor een hond... maar hij heeft uh, niets met andere honden. Uh, dus uh, uh, samen wandelen, spelen, stoelen, knuffelen... en gewoon relaxen, dat kan allemaal... Maar als je hem uit handen uit wandelen gaat... dan moet hij aangeleid blijven. Losloopgebieden moet je vermijden. Dus dat is dan iets om rekening mee te houden, denk ik. En je moet ook nogal sterk zijn... want de boeddha kan een loopje met je nemen. En soms letterlijk, want hij schijnt berensterk te zijn. Nou, ik heb zoiets van... span een karretje achter hem... en dan heb je daar, kan hij de boodschappen mee naar huis nemen. Hij is gewend om alleen thuis te blijven, al zal het wel weer even opnieuw moeten worden opgebouwd in een nieuwe omgeving. Uh, misschien ook een goed idee om met Boeddha op cursus te gaan. Uh, Boeddha is een slimme hond en wil graag wat voor je doen. Hij is ook gek op eten natuurlijk. Uh, wie niet? Uh, en dat is ook wel een beetje aan hem te zien, maar hij is wel afgevallen. Conditie opbouwen is dus wel nodig en daar uh, moet een begin mee worden gemaakt. En als je hem af en toe een snoepje geeft, dan kan hij ineens heel goed luisteren. Dat hebben ook mensen nog als lat van. Goed, even kijken. Boeddha, even het rijtje langs. Kan bij kinderen, kan niet bij honden, kan niet bij katten. Geen speciale zorg nodig. Is gecastreerd, kan alleen thuis blijven. Kan mee in de auto. Gedrag aan de lijn is goed. Beheerst basiscommando's, is zinnelijk en hebben we het weer. Ondanks dat het een grote, sterke hond is, hij is niet waakzaam. Nou, hmm. ja, dat denk je dan. Hè? Dus, nou, daar kan ik mijn huis wel mee verdedigen, maar nee, dat gaat hem niet worden. Dus uh, in de, aan de Kees op straat nummer 5, daar kan je terecht. Dierenhuis Kennemaland, daar is onze Boeddha. En ik uh, ben benieuwd of hier vorige week, volgende week er nog is. Dat is Boeddha at the Beach. Ja, Boeddha at the Beach. Klinkt wel goed, hè? Ja, de hele het beginnen. Ja, Boeddha at the Beach. Ja, helemaal goed. Ja. ja, we hebben het toch oh, over like de honden, hè? Ja. was nice, the party was bumping, hey and everybody having a ball, until the fellas started name calling, and the girls respond to the call, oh, I hear my oh, boomer oh, shout oh. out, who let the dogs out, who let the out, Cause Billy Bondes get out, get back roughy, back roughy get back you playing fast in mongrel. Gonna tell myself I man no get angry. Hey yo, yo yo, the girls calling them K9. Hey but they tell me hey man, start up the party. Hey yo, yo you put a woman in front and a man behind. I love who shout out, who let the dogs out? Who? Who? Who? Who? is not in if he don't have a bowl. All doggy, hold your bowl. All doggy, yeah, hold All yeah. if he don't have a bowl. All En de vraag is natuurlijk, uh, wie gaat uh, Boeddha uitlaten? Of wie laat uh, Boeddha uit? Het is dus, maar uh, hoe <laughs> hij me opvat, uh, Benno, Ja, precies, precies, precies. Hoe let de dokken houden, de Bahaman. Zometeen uh, gaan we weer uh, uiteraard genieten van uh, Entertainment for You met uh, Fred. Hij is weer aanwezig uh, vandaag en straks uh, gaan we even luisteren naar hem, wat hij allemaal gaat doen... En als jij uh, de nieuwe single van uh, Chris Cross Amsterdam, uh, Donny en uh, Roxanne Haastens, wil draaien, nou dan zeggen we gewoon: uh, Sorry, maar je bent te laat. Hier is namelijk uh, de single gebaseerd op uh, de plaat van uh, K3. kennen we allemaal wel natuurlijk. Let's go for hoge tempo. Hatsiki Vanavond gaan we zo van: A shattered day, so sweet, that's a great Mooi, dit uh, drietal heeft uh, de oude single van uh, K3 uh, mooi uh, verbouwd. Oh ja, lele, de crisscross uh, Amsterdam Donny en uh, ook uh, Roxane Ja, wel een leuk uh, plaatje zo uh, vlak voor het einde van uh, dit programma. En wat we dan ook altijd doen, ik moet er nog even aan wennen, maar uh, dat zijn de inhaakdagen. Ja, de inhaakdagen. Nou, vandaag is het naast de uh, Europese 112-dag, wereldziekendag. Het is maakvriendendag. Morgen, 12 uh, februari, is het Darwin-dag. Ken je nog Darwin uh, van de ev evolutietheorie? Het is de internationale dag van het huwelijk. Dan uh, is de dag om de, uh, even nog met elkaar een goed gesprek te aanga aangaan. Um, om, de, om je uh, huwelijk te ev uh, evalueren. <laughs> ja, evalueren okay. kan ook nog. Uh, maandag is het uh, naast de verjaardag van uh, Rob. En albedien is het ook nog uh, wereldradiodag, dag wereld uh, dinsdag natuurlijk uh, De commerciële Valentijnsdag Ik heb dat nog even uh, gegoogeld. En op Wikipedia staat Oh erg... ja, dat is ook weer wow. uh, Ja, op uh, Wikipedia staat Ontstaan geschiedenis van Valentijnsdag En uh, dat is heel interessant uh, Gaat helemaal terug tot aan de Romeinen Dat is uh, niet te geloven uh, als antwoord op Valentijnsdag hebben we 15 februari... de dag van de betaalde liefde. Op deze dag vieren sekswerkers hun rechten. En laten zij zien dat sekswerk een vak is om trots op te zijn. De dag van de betaalde liefde is een initiatief van PROUD. Dat is de belangenvereniging van Sekswerkers in Nederland. Dan zijn we bij vrijdag 17 februari. En dan is het de dag van Doe eens vriendelijk. De internationaal Doe vriendelijk dag... Dus we zitten de komende week helemaal in de week van de liefde. En doe eens gezellig en zeker. Zeker! Dus, uh, Aankomende dinsdag, dus uh, Valentijnsdag. Ja. Doe ja. je er nog wat aan, uh, Benno? Nee, of, dat doe ik uh, niet. <laughs> uh, uit, uit principe al niet. Elke commerciële activiteit uh, ben, ik, uh, uh, ben ik eigenlijk was van. Ja, je hebt uh, maandag al uh, alle cadeaus gegeven. Uh, dan ja, dan ook rond, natuurlijk. Ja, dus. Hè, dus, uh, dus uh, ik heb woedende blikken, zie ik uit de keuken komen. En, maar goed, uh, het is in ieder geval. Uh, uh, nou ja, uh, laat ik het zo zeggen, doe vriendelijk. Dat is natuurlijk eigenlijk elke dag moet dat, uh, moeten we dat doen. Maar het is goed dat we daar uh, op uh, 17 februari ietsje meer aandacht aan besteden. Het komt trouwens uit het waaien van uh, Amerika. En het is bedacht door een Nieuw-Zeelander. Kan je nagaan hoe internationaal het allemaal weer is? Zeker wel. Op eerste dinsdag, Valentijn. Als je nou heel veel goed uh, moet maken tijdens uh, dan moet je dit soort uh, muziek gaan draaien, Benno. Dat, oh ja? okay. Dan uh, gaat het vast en zeker wel lukken. joh Jason Donovan en Kali uh, Minok. En especially for you. Nou, Goedemiddag, uh, Fred. Ja. Goedemiddag. Hey. Hallo, Dag. welkom. Oh. Fred ook, yeah. <laughs> Hoe is het dan? Welkom, uh, ja, welkom nou, ja. op deze 11e de maart. Uh, <laughs> op 11 maart. Ja, ja. <laughs> een kleine vergissing. Ja, nee, geeft, geeft helemaal niks. Maar, even, maar een maand. Ja, vanmiddag uh, ben je er weer na vijf uur. Ja, om, uh, vandaag zijn we er ook om vijf uur. Dus uh, uh. van vijf tot zeven. Ja, en, uh, wat gaan we allemaal doen? Dan gaan we even bellen met uh, Ron van Hoofd. En zijn nieuwe single heet Alleen voor jou. Oftewel, love is all. Dus nou ja, dat... Uh, ook een en, beetje Valentijn, hè? Een beetje wel, hè. En uh, John Enter gaan we ook eventjes bellen. Uh, over zijn nieuwe single, een ogenblik. En Lars Brands gaan we ook bellen. Over zijn nieuwe single, vamos. En de legendes gaan we ook nog bellen. En daarmee uh, krijgen we dus aan de telefoon Dennis Alberti. Alberti? Okay. Ja, ja, de familie van, waarschijnlijk. De familie van, inderdaad. ja, ja. ja een neefje van uh, Willeke. Kijk, kijk, kijk. Leuk. Dus uh, dat zometeen in uh, Entertainment for You. En wat voor uh, muziek uh, ga je allemaal draaien... buiten de muziek uiteraard van uh, de namen die je net noemde? Ja, daar gaan we natuurlijk heel veel Nederlandstalige nummers draaien. Zowel de nieuwe als de wat oudere, En natuurlijk ook nog een beetje... Uh, wat oudere Engelstalige nummers er doorheen. En ja, ik heb trouwens draaien... uh, net uh, die nieuwe gedraaid... van, uh, van uh, Donny en uh, Roxanne Hazers ken die al? Daaraf heet hij Oja oh, oh Lele. Ja, waarschijnlijk waarschijnlijk heb, ik, heb ik hem van de week wel gehoord. Naar de oh. oude single van uh, K3, weet je wel. Oja oh, ja, oh, Lele. Ja, lele. ja ik precies. Ik kom plotseling. Ja, dan, nou, die ja. plaat. Die plaat dus. Zeg, uh, Fred, wat ik je ja. nog wilde vragen. Hè? Er is, uh, even kijken, hoe heet ze ook alweer? Uh, Rosa Spruit is op Paars Pop uh, met een uh, videoclip of zo. En die, uh, die clip heet, uh, of die single heet, Stront in mijn kop. <laughs> Is dat een verzoekplaat? <laughs> Is toch vreselijk dat je zo'n uh, zo titel verzint? Ja, ja. Daar kan je toch niet mee scoren, denk ik dan? Nee, nee dat denk ik ook niet. Nee. Of carnaval wel misschien, maar... Oh ja, ja. ja, dat, ja. Dat, dat, zou, dat hebben we ook volgende week, hè, trouwens, heren. De ja. carnaval. Carnaval, ja, ja, ja. ja. Nou, dit is, staat niet geloof ik bekend als zijn carnavals. Uh, maar ik, ik had zoiets van, uh, we krijgen nee. er regelmatig persbericht over binnen. Wat met een bakker joh. Dat is niet te geloven. Wie dat je met zulke titels komt. Uh, ja, maar ik, het is helemaal een rare, een rare iets. Want uh, ze hadden tegenwoordig ook al kut bier. Oh ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, Nou ja, ja, dat je, hoort het al, al. ja. Je, je hoort het allemaal straks uh, na vijf uur uitgebreid. En uh, je kan ze ook uh, aanvragen via zfmartiesten.nl, toch? Ja, helemaal. Al dit soort uh, gekkigheid. Ja, <laughs> en als uh, Fred het bij zich heeft, draait hij uh, met alle plezier. Veel plezier, uh, Fred. Zo ja, dankjewel. <laughs> Ik uh, ga nog uh, één Valentijnsplaat draaien, zo vlak voor vijf uur. En deze kon zeker niet ontbreken. Hier is uh, King Wild en de Four Letter Words...